behoorlijke beuken hè? Ja, altijd. Het gaat helemaal los altijd als goed rijdt, dus... Uh... Oftewel, de A-project remix van Chuggies plaat Mumba. Geloof ik, deze week is hij eindelijk ook uh, tot Dance Smash, uh, Ja, in de original. Uh... Beetje jammer dat ze niet uh, deze, maar dat is een beetje te hard voor sommige zenders. Hé hey Dennis, ben je er helemaal klaar voor, jongen? Nou, dat klinkt in ieder geval goed. Het komende uur. Non-stop in de mix. The one and only DJ Dion Sydney Your life here live on C. ZANG Het Splein, de one and only DJ Dion Sydney tot 11 uur, gevolgd door DJ JK. Dit is jouw zie het op 106.9, dit... Changes